Op de vuilnisbeeld derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan de provincie Zuid-Holland heeft gezegd. Volgens de provincie wordt er sinds 2003 sloopafval met asbest gestort. Maar uit documenten die de NOS in handen heeft blijkt dat dat ook al in de jaren negentig gebeurde. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied. In Colombia wordt een Franse journalist vermist. De journalist Romeo Langlois was voor een Franse nieuwszender... op pad met militairen in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria... toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Volgens het leger kwamen zeker vier mensen om het leven bij die aanval. Langlois raakte gewond aan zijn arm. De Franse autoriteiten denken dat de journalist is ontvoerd. Commando's van het Colombiaanse leger zoeken nu naar Langlois. De zoektocht in de jungle wordt bemoeilijkt door zware regenval. In Utrecht is de Vrijmarkt voor Koninginnedag aan de gang. Tot komende avond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. Aan het begin van de avond waren er tussen de 75 en 100.000 bezoekers. Naast de Koninginnenvrijmarkt zijn er ook optredens op binnen- en buitenpodia in Utrecht. De Koninklijke Familie is de komende dag in Renen en Venendaal. Het weer. Droog, vannacht weinig wind, plaatselijk mist en minimaal rond 8 graden. De komende dag is het droog met veel zon. En maxima tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Uh, welkom bij de echte Jan en de radioshow van Poot op deze Koningennacht. Uh, mijn naam is Jaros. En uh, mijn naam is Leo Driessen. Jan Heemskerk is er niet omdat hij in Zwitserland een paar nieuwe ribben laat aanmeten. Ja, dat mag nu wel af hoor. jong. Goed. Het uh, beeld bij het geluid heb je op echtejan.nl. en de herstek op Twitter is Jan En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echtejan Radio Spel. Het gaat, telefoonnummer is 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. in de stelling van vanavond is: uh, geen verkiezingen. Laat de Koenloes coalitie doorregeren. Vind ik niet zo gekke stelling. Vind ik niet zo gekke stelling. Oh. En, en echte Jan, trouwens, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus wil je graag een motie indienen. Maar vergeet je papiertje mee te nemen naar de Tweede Kamer. Word je dan ook als dus lul gezet door de reservekamervoorzitter Marten Bosma. Trouwens, talentvol. Marten Bosma. Ja. Kan dus wel wat. Met humor. Met humor. Zoals geloof ik van Groenlinks dan ben je een ontzettende... Johan! Johan! Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Leo! Ja, echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Hoe lang gaat dit door? Ja, dat duurt wel even. <lacht> ja, nu we het toch hebben even over woppers hebben. Jank heeft de Jager! Moest nou ja, ja. moesten dat wel doen. Pa zo'n pakket, zo'n pijn... Van toch op ons allemaal af. Dan maar beter, sneller, met een goed pakket en met goede hervormingen. Ja, precies. Ja. Wat Kees zegt. Jan Kees zegt. Ja, hoor, minister van Financiën. Jan Kees de Jager is de koning van het binnenhof. Meneertje kreeg in een zijn keer een anderhalve dag voor elkaar. Wat zeven weken met elkaar lullen in het katshuis niet lukte. Het zwaargewicht van het CDA toont leiderschap en ballen En daarvoor verdient hij applaus. Dankjewel, Leo. Uh, uh, nou ja, Jan Kees de Jager uh, ook een keer. En echt Jan, gefeliciteerd. En dan uh, Alexander Pechtold. Uh, Alexander Pechtold. Dat testpakket daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Ik heb met mijn eigen pakket onderhandeld. Ja, het klinkt wat raar. Maar goed, de vrolijke veilingmeester had op deze week nog niet veel meer laten zien... dan wat hij gecommentaar heeft op Wilders. Maar met het uitnodigen van alle partijen op zijn kantoor... om de coalitie te smeden dat hij Meester zet. Vrijwel het hele partijprogramma van D66 wordt uitgevoerd. En dat is knap. En dat is knap van uh, kereltje Perchtold. Ja? Ja, zeg jij het maar. Ik krijg het niet uit, uh, uit mijn mond, zeg maar. Maar nou, je hebt het net gezegd. Nee, maar je moet zeggen wat het is. Aarricht Johan. Met nee. nee, Jan. Ja ja. Ja, ja, ja Oh, daar kom ja, u, komt hij hoor. Daar komt de baas. Ja, daar komt ja, de baas. Daar ja. Ja. is de baas. Niederik, Samson. Ik heb wel het betere gehad Nou, dat dacht ik wel. Ja, want alle, naast alle winnaars heb je natuurlijk ook de losers. En van de losers heb je dan ook weer de losers. En Samson heeft enorm verloren. Wilde eerst niet meedoen met de gesprekken. Op het laatste moment toch weer wel. Maar toen was hij dus niet meer nodig. En is nu een hele slechte verliezer. Praat de SP na. Hij moet nu ook aan de zeiland blijven toekijken. Is het niet een ramp? Is het niet een ramp? Is het niet een ramp? Want? want? Oh ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, daar hebben we het we over over ja, ja, straks even over doorpraten. Maar in ieder geval, één en, oordeel en, van Johan uh, voor onze op deze week. Geert Wilders. Waar FC Kunduz uh, nou mee komt, is een uh, pakket wat de burgerwet keihard raakt. Een andere verliezer is natuurlijk Geert Wilders. De man die tot afgelopen zaterdag macht had. Nu wordt hij totaal genegeerd. En de PVV doet er niet meer toe. En niemand wil ooit nog een coalitie met de partij. Dus ook voor Geert geldt dat hij alleen nog maar aan de zijlijn kan staan. Met die linkse hobby's. Van de PvdA en SP. Wat heb je nou opgeschreven? Ja, het Wat links hobby's? God, PvdA en SP. Leo, gewoon voorlezen! Geen commentaar ja, ik heb het toch net voor Ja, zeg maar dat dan! Maar, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, Jan of Johan, Jan of Johan. Dat, prrr, Hij was de eerste die zich als lijststicker kandideerde naar het vertrek van Job Cohen. Had een jong en fris geluid en dat was voor de PvdA-leden iets te jong en te fris. En daarom kozen de sociaaldemocraten Diederik Samsom, we er net Soms, al over, Soms. met alle gevolgen van dien. Dames en heren, uh, hier bij de Echte Jan op de gast, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Martijn van Dam. Welkom Martijn. Hoi. Hoi! Ja, zo begon je ook dat, uh, dat, dat wereldberoemde filmpje. Ja, precies, daarom. Hoi, ik ben Martijn. Ja. Dat was niet echt een beste opener, hè? Jawel, toch? Hey, ja, hoi! Dat ja, vond ik ook wel. Nee, hoi, dat zeg je toch niet meer? Dat zeg je wel. Dat je, ja? Wat dan? Ja, trouwens, ik, ik, ik, ik, ik, wat ging er nou mis? Hier, dat staat hier, als mijn eerste vraag. Wat ging er mis wanneer waar? Ja, dat weet ik niet. Jan, wat, uh, wat bedoel je met de vraag? Oh, ga je dit nou de hele tijd doen? Je vraagt zo, man. Ja, leuk. Dan kom ik mee. En dan ga je nu bij elke vraag zeggen: dat moet ik stellen. Heb ik dan ook een briefje met antwoorden? Ja, hier. Uh, ja, ja. ja, ja. Okay. ja Zoeken even aan. Ja, nee. Ja, nee. ja, nee, nee. Ja, nee, nee, ja. Oké, okay, ik kon houden. Nou, even over deze week. Wat ging er nou precies mis? Ja, wat ging er mis? Wat ging er deze week mis? Um, Weet je niet waar we het over hebben? Wat er mis ging? Ja, ja maar ik, dacht, ik wist wel niet waar, waar je op doelde met je vraag. Want je was net nog bij mijn filmpje van uh, ja. een paar maanden geleden. Ja, het, gaat, het is een snelle show. Ja. Maar we wilden straks ook nog even over je, dat met de wereld daar door. Want het was ook de stad ons niet lekker, wat jou daar gebeurd is. Gewoon, maar daarover straks. Ik dacht ook eigenlijk ja. dat je dat bedoelde. Maar nee. ja, deze week. Ja. Um, wat er deze week gebeurde was gewoon vijf partijen, die, of in elk geval de, de drie partijen die aanschoven bij CDA en VVD... die hadden dat al een tijd van tevoren gepland. Um, en dat maakte dat ze ons ook niet nodig hadden. kijk Ze hadden 77 zetels bij elkaar, ze hadden een paar wensen... die ze met ons niet konden doorvoeren. Um, uh, dat had te maken met hoe je de lasten verdeelt van de crisis. Dat had te maken met het pensioenakkoord. Um, als je dat wil openbreken, ja, dan wist je... Eh, wij staan voor onze handtekening. We hebben daarvoor getekend, we hebben een deal gemaakt... toen uh, de vakbonden hebben een deal gesloten met minister Kamp. Wij hebben een deal gesloten met minister Kamp. Daar houden we ons aan. Maar, maar uh, voordat, dat, voordat dat die drie partijen nou samen waren... Hadden, hadden jullie dan niet de bal eigenlijk in handen? Hadden jullie dan niet daar, daar, daar meteen moeten... die zaterdag toen het klapte, meteen moeten zeggen... en nu zijn wij aan zet en we gaan ervoor zorgen... dat we binnen een paar dagen iets hebben... waarmee we verder kunnen? Dat zonder niet, Leo. Je bent nu aan het eh, eigenlijk. improviseren. Ja. Dat was wel een goede vraag. <laughs> Ik vond het een goede vraag. Oh. Ja, maar, um, nee, want, jij, want jij zei net, van, er waren drie partijen. 77, waren, 77, ze waren ook al voor, die zaterdag waren ze met elkaar in overleg. Okay. Dat moet je, je goed, goed realiseren. Ze waren hier al een hele tijd mee bezig. De, um, um, ze zeggen ook zelf van ja. We, we hadden die PvdA niet nodig, en Slob heeft dat ook gezegd. Maar weet je, dat hele proces is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Want kijk, waarom nou, doen ze dit? Nou, waarom nou. doen ze dit met 77 zetels? Omdat ze met die 77 zetels een bepaalde agenda willen doorvoeren. Ja. Um, en die agenda is... Kijk, dat verbaast me van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie niks. Het enige partij van wie het mij verbaast is van GroenLinks. Omdat de agenda die ze doorvoeren is niet zo heel erg veel anders dan die van het kabinet... van de afgelopen anderhalf jaar. Nou. En ook niet zo heel veel anders... van wat er al in het katshuisakkoord lag. Kijk, als je dat dan een klein beetje corrigeert en je zegt... Nou ja, dan, uh, dan zorgen we dat de overheid twee bossen minder verkoopt... dan is GroenLinks blij. Maar zeg je nou meteen dat de, dat, grootste, is... dat de grootste oppositiepartij... van Metafaan buitenspel is gezet? Nee. En zich dat... buitenspel heeft laten zetten dan? Dat, dat is eigenlijk wat je zegt dat er gebeurt. Ja, ja, maar dat is toch. Ja, kijk, goed, we, is we, hebben, te... ja, we zijn wel de grootste oppositiepartij, maar we hebben 30 zetels en zij hebben bij elkaar 77. Dat ja, is gewoon hoe maar politiek is. Ja, wacht even. Politiek gaat niet zozeer over het. Kijk, er is nu heel veel aandacht voor het spel, dat snap ik. Weet nee, je, en maar natuurlijk, het spel is ik is ook. Nee, maar ik baal ook, tuurlijk baal ik van maar jullie. Jullie zijn al drie keer gehoord. uitgenodigd ja. en telkens hebben ze gezegd: Nou, we doen toch niet mee, want het zingt niet. Telkens doen we doen toch niet mee, want het zingt niet. En toen was het op een gegeven moment, ja, was de kogel door de kerk. En toen zei Samson: Jij kan eigenlijk best wel mee willen doen. Nee, ja, zo werkt nee, het natuurlijk nee, niet. He. Maar dat laatste, dat klopt ook niet. Hij heeft nooit uh, gezegd, dat ik had toch best wel mee willen doen? Nee, kijk, wij hadden best mee willen doen met een akkoord... waarin de lasten eerlijk verdeeld zouden worden. En maar niet met wat hier op tafel lag. Kijk, en dat is natuurlijk... Maar hij is wel het, uitgenodigd. Kijk, het, ja, maar zo wordt het spel nee, maar gespeeld. Maar is hij uitgenodigd of niet? Ja, maar met een lijstje erbij. Ze zei, wil je hierover praten? en Toen, was allemaal eh, al toen heeft hij gezegd, ja, nee, wacht even. Uh, dus, er staan daar een paar dingen op. Daar willen we niet over praten. Het was allemaal bekonkeld al? Tuurlijk. Dus, dus, dus deze club die had al met elkaar alles, alles besproken. Die anderhalve dag Tuurlijk. van de jager had was ook rond. niet nodig, eigenlijk. Die anderhalve dag van de nee, jager was kijk, ook maar toneel. Ik, ik, ik gun het Jan Kees de jager dat ja. hij hier eer voor krijgt, maar in het, wezen... Het was al rond. Tuurlijk. Ja? Dus, dus, dus, dus Jan Kees de jager is van Jan Doedel al die kamertjes afgegaan? Nou ja, doet wel een beetje lichaamsbeweging. Je vond het niet opvallend dat er vijf cameraploegen meeliepen de hele dag. En dat overal werd aangekondigd waar die naartoe liep. Nee, dat vond ik En dat bij D66 twee van die enorme vignetten met D66 ging. Vond je niet opvallend? Nee, helemaal niet. Dat is allemaal toeval. Nee, maar goed, dat akkoord is er nu. Maar even daarop terugkomen. Dan weet je dus, tijdens die zeven weken hebben jullie in de gaten van... hé, die drie partijen zijn al bezig met iets klaarzetten. Nee, nee, nee, nee. Dat hebben, we, dat hebben we achteraf weet geconstrueerd. Je, nee, sommige dingen zie je achteraf, zie je ja? terug. Weet je, oh ja, wacht, er was al veel eerder contact. Er was dus ook al contact voordat het kabinet viel. Maar dat hadden jullie ook uh, kunnen doen, toch? Gewoon iets iets Dat is zo, maar, maar. ja, maar kijk, je moet wel in de gaten houden. Inhoudelijk ja. hadden wij, hebben wij natuurlijk een heel andere agenda. In dat kathuis werd gewerkt aan een agenda. En de hoofdonderdelen daarvan staan nog steeds overeind. Namelijk, uh, dat gaat over. Uh, een van de basisdingen is in zo'n crisis. is... Wie laat je betalen? Bezuinig je op de overheid of verhoog je de belastingen? Ja. En, en het is opvallende beide. is, het typische is dat. Dus die... Nee, maar dat een kabinetnota met CDA en VVD zou je verwachten dat bezuinigt veel. Nee, twee derde is lastenverzwaring. Wij hebben een pakket gemaakt. Wat voor twee derde juist uit bezuiniging op de overheid bestaat, dat is een politieke keuze. Dat is om het op een andere manier te doen. Uh, wij hadden de lasten, voor, ja, je ontkomt niet aan belastingverhoging. Ja, maar ik zeg, voor de hogere inkomens ah. wilden jullie toch verhogen. Ja, maar die kun je, dus, je. kunt dus inderdaad zeggen: we, het is crisis, zullen we van de hogere inkomens iets meer vragen en van de grote bedrijven en van de banken. Ja, maar dat is toch lastenverzwaring? Dat lijkt logisch. Maar dat ja, is toch lastenverzwaring? Ja, ja, maar dat was bij ons een veel kleinere component ja. dan. Hoor je neemt de dun, kwalijk dat ze daar een lastenverzwaring doen, maar die doet het zelf ook. Ja, alleen maar, wel, jullie pakken dan veel. de rijken ja. of zo. Ja, ja, wij, ja, wij vragen een, een bijdrage van de mensen die het kunnen betalen. Mensen met hogere inkomens, hogere vermogens, grote bedrijven, grote banken. Dat betalen toch al heel veel? Nou, mensen uh, met hoge inkomens betalen uh, meer plaatje, dan de helft. Zal ik je het plaatje even voorrekenen? Wat het verschil is bijvoorbeeld van um, in dit pakket... het Katshuisakkoord en het Koendo'sakkoord, werkt wat dat betreft precies hetzelfde uit. Uh, als je een, een uh, modaal gezin bent, zeg man, politieagent, uh, vrouw, uh, baliemedewerkster bij de gemeente. Ja, Diederik Samson uh, had een andere wat die vrouw deed. Het is wel hetzelfde sommetje, maar niet wat, wat Nee, die maar dan? goed, maar het komt ongeveer op hetzelfde... Kijk, het sommetje is natuurlijk... We hebben dit soort sommetjes zitten maken van... Wat betekent dat nou voor zo'n gezin? Die gaan dus eh, ne, die een netto meer dan 100 euro in koopkracht op achteruit per maand. Mm -hmm. Per maand. Als je 125.000 euro verdient... Je bent consultant, doe maar wat. Eh, misschien een paar tientjes, hooguit... Bijna niks. Dat deugt dan toch niet? Dan klopt het nee. toch ergens niet? Dat is toch een gekke politieke keus voor een linkse partij? Kijk, van rechtse partij snap ik dit. Want die maken altijd dit soort keuzes. In moeilijke tijden leggen die de rekening neer bij gewone gezinnen. Um, maar je mag van ons verwachten dat je dat niet doet. Kijk, dus ik zou heel graag een breed gedragen akkoord hebben gemaakt in de Kamer... waarmee we de begroting hadden teruggedrongen. Um, maar dat was onmogelijk. Ik, ik vind die 3% niet per se nodig, maar voor mijn part doe je het naar 3%. Um, maar dan wel met een eerlijke lastenverdeling. Maar, maar, maar, de, maar in ieder geval is dat wel haalig toch voor jou, die 3 Min of meer toch? Nee, kijk, weet je waar ja, het om gaat? Is ja. Dat je zo snel mogelijk naar 0 toe gaat. Ja, en dat, dat kun je in 2016, ja. 2017, kun je dat bereiken als je wil. Ja, maar we zaten um, natuurlijk een beetje met die grote mond richting Brussel. Hè? Dat moesten we een beetje... Nee, klopt. maar Brussel vast. vraagt dus twee dingen. Brussel zegt je moet uh, naar die 3 toe. Um, maar daar hebben ze dan weer uitzonderingen op. Maar tegelijkertijd, en dat is eigenlijk veel belangrijker, is begrotingsherstel. Dat moet met een half procent per jaar en liefst natuurlijk nog iets sneller. Nou ja, dat begrotingsherstel gaat sneller als je economie sneller herstelt. Nou, als je nu geld uit die economie trekt, herstelt de economie langzamer... en gaat dus ook je begrotingsherstel langzamer. Dus ik vind dat je over die 3%, procent, daar valt dus over te praten... als je kunt laten zien dat als je nu niet de 3% procent had en je sneller naar 0% procent gaat... Ja, dan zou Brussel dat ook goed moeten dan vinden. Dan het weer dus, uit te dus ik vind die 3%. procent... Die, nee, die, die 3% Die drie is een regeltje. Ja. Maar daar da, um, was je wel aan het eindebat uh, met, met kandidaten voor de lijsttrekenschap. Was, was jij de enige die zei, aan die 3% moeten we vasthouden. Maar dat is nu niet meer zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Je, je hebt, als je het goed terugkijkt. Ik heb daar nooit gezegd dat je moet aan die 3% vasthouden. Maar wel, je moet aan die Europese regels voldoen. En 3%. je moet ook het nieuwe pact... Nee, kijk, die 3% is een uitzondering onmogelijk. Maar dat hangt er af wat je in de jaren daarna doet. En oh. dat is natuurlijk uiteindelijk veel belangrijker. Ja, want uiteindelijk we... is het niet belangrijk of je, vind ik hoor... Kijk, ik vind het prima om volgend jaar naar 3% gaan. Het maakt niet zo heel veel uit. Nou ja, 1,2 miljard boete als zou... je het niet doet, dat maakt toch wel uit. Maar mag, ja. ik, even, mag ik even van de details weg waar we het nu over hebben? Nou, details, nee, nee, Ja, daar komt zo dek wel weer. Maar wat we de afgelopen minuten eigenlijk constateren is steeds... dat politiek is beeld. Want ja. je, je schetst net... Dat er iets gebeurd is waar een heleboel mensen straks nog spijt van gaan krijgen. Ja. Maar iedereen loopt met een grote brede glimlach rond. Ja. En eigenlijk de meest wijze oplossing die je richting Brussel zou moeten presenteren... kun je niet presenteren omdat je voor die tijd een grote mond richting Brussel hebt gehad. Dus moet je eigenlijk iets doen wat eigenlijk niet zo goed is. Ja. Beeld. Allemaal ja. beeld. En hoe gaan jullie nou het beeld wat nu ontstaan is van de PvdA... als de grote partij die uh, uh, Sip in een hoekje kijkt... Ja. hoe ga je dat nou weer terugdraaien? Dat is dan de meest lastige klus. En de verkiezingen komen eraan. Ja. Nou ja, laten ja. we zeggen, voordat je hier aan begint... moeten jullie eerst ook binnen de PvdA's een eenheid zijn hierover. Dan kan je pas uit het hoekje kruipen, denk ik. Want gewoon verschillend ge geluid. Nee, maar kijk, Leo heeft natuurlijk gewoon een goede vraag. Want kijk, als ja. ik ergens van baal... wacht ja. even. Als ik ergens van baal, tuurlijk is het dat, dat het beeld nu... Uh, zo is zoals de afgelopen weken is ontstaan. Hè? Omdat het nu heel erg ging over... Wauw, het is zo goed. We hebben een akkoord. Nou ja, maar de discussie maker. hoort natuurlijk heel snel te gaan over ja, maar wat staat er dan precies in? Dan en, en, wat, en wat betekent dat? Wat zijn de consequenties daarvan? Nou, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Kijk, de sommetjes die wij hebben gemaakt, die gaan andere mensen nu ook maken. Maar en... zou het... Mag, ik, sorry, ik even onderbreek, Maar zou het niet zo kunnen zijn? dat mensen dat misschien toch maar allemaal voor lief nemen... omdat we het gezeur en dat harde geschreeuw van de laatste tijd... een beetje beu waren. En dat doe ik niet op dat jullie partij horen. Maar, maar dat, dat, met, met de PVV en de regering moesten standpunten... zo scherp neergezet worden. Daar word je wel een beetje moe van. Ja, maar weet je, maar Dan juist... maar een slechte oplossing in plaats van geen ja, precies, oplossing. precies. Ja, maar juist op dat soort momenten... moet je dus ongelooflijk voorzichtig zijn als politiek... dat je niet als een kip zonder kop ergens achteraan rent... waarvan de consequenties uiteindelijk oneerlijk uitpakken. Kijk, en dat is... In zo'n onderhandelingstraject, als je in, wat was het, in 36 uur iets erdoorheen ramt waarvan je de consequenties niet overziet, dat, dat vind ik uiteindelijk raar. veel minder verantwoordelijk dan dat je zegt: ja, wacht eens even. Je moet wel, juist in dit soort tijden moet je heel goed weten wat je doet. en moet je niet de rekening op de verkeerde plek neerleggen. Mag ik je een voorbeeld geven? Dat pensioenakkoord, hè? dat is nou juist ook bij mijn generatie is altijd heel populair. Om te zeggen, die AOW-leeftijd moet veel sneller naar 65. Ja, en, en ik vind ook best dat die generatie, een heel groot deel van die generatie... die kan best iets meer meebetalen. Um, maar als je tegen mensen die nu 63 zijn, of 62, ja, maar... die al met pre zijn... als je zegt, ja, maar we gaan nu die leeftijd, um, uh, we gaan die AOW-leeftijd versnellen... De consequentie daarvan is dat die mensen straks drie, nee, vier maar, maanden geen inkomen in de, in de hebben helemaal de bijstand, niks. in de bijstand komen. Dat verhaal ken ik wel. Maar, maar daar, daar is een uitzondering op te maken, het gaat er wel in over. nee, dat ja, maar nee want dan generaal... hou je die bezuiniging niet die is ingeboekt. Maar dus, onze... dus er is helemaal geen uitzondering in dat akkoord. Dat is precies wat ik bedoel. Als je maar, maar, dus maar, in tijen... 36 uur zoiets doordrukt, mensen, mensen drie, vier maanden zonder inkomen zet, dat kostte dus duizenden euro's, waar moeten die mensen dat vandaan halen? Als je, want welke mensen zijn er uh, met prepensioen op 263 Dat zijn. Bijvoorbeeld mensen die in de bouw hebben gewerkt, die in de verpleging hebben gewerkt, die gewoon niet meer langer doorkomen. Konden werken, daarom gestopt zijn. Daarom zitten in dat pensioenakkoord. ook maatregelen. om juist voor die mensen te zorgen. dat ze wel op tijd eruit kunnen. dat ze wel een fatsoenlijk inkomen houden. Kijk, en daar is allemaal lang over nagedacht. Dat is niet altijd fijn als dingen lang duren. maar soms is het wel een stuk zorgvuldiger. Kijk, en dat is gewoon ook wat hier is gebeurd. Kijk, je moet. en dat is toch een beetje de naïviteit, vind ik. van uh, met name GroenLinks. want dat is de enige linkse partij die hier aan mee is gaan doen. Ja. Sorry, wij hebben wel eens vaker onderhandeld met CDA en VVD. Wij weten wat er dan gebeurt. En we weten dat dan de rekening vaak op de verkeerde plek neergelegd wordt. Ja, dan moet je... Uh, de CDA en VVD ook weer van jullie, hè? Ja, tuurlijk. Dat Kijk, wat zij, ja, wat zij vinden het onterecht... Vinden. Dat, wij, dat wij van mensen met een wat hoger inkomen van grote bedrijven... wat grotere bijdrage. vragen. Maar ja, dat is het verschil tussen maar, links en rechts. Maar, maar je moet wel... Maar maar begrijp... Wij zijn wel een sociale partij, we willen wel sociaal blijven. Maar begrijp je nu wat jullie probleem is op dit moment? De, jullie, jullie, je hebt op detail waarschijnlijk gelijk, ja. hè? dat zal, zal blijken, en, en jij gelooft daar heilig in. Ja. Maar de mensen zijn, hebben helemaal gezien in die boodschap op dit moment. ja maar weet Je kijk... hebt toch liever de brede smile die er af van Ik snap heel goed dat mensen blij zijn dat er een akkoord is. Maar ook um... dat de scherpe randjes er een beetje af zijn. Dat, ge, ge, ja. ge, ge, dat felle geschreeuw om... dat, dat, dat om niks soms, weet je, dan denk je, jongen, de teven en opstelden elke maandag... die kwamen vertellen dat Nederland weer onveiliger was geworden. En dan moeten we dit dan doen, dan moeten we dat dan doen. Ik ben wel blij dat dat voorbij is, of niet? Ja. Ja. Ik wist niet trouwens dat, uh, dat we iemand van de PvdA binnen hadden gehaald. Hoor. Sorry, Ja, ik heb Martijn. PvdA. Oh, dat nee, mag ik niet zeggen. Ja, nee, <laughs> nee. Dat, dat begint gewoon nee. propagandisch. We nee. de... zijn wel goed gezelschap. Maar, ja, nou, ja, <laughs> ja. Ja, jullie met elkaar, ja. Uh, uh, Martijn, ehm... Um, wat ik, wat ik net even wilde vragen, van, hoe staat het nou binnen de PvdA... staat iedereen hierachter, achter deze actie? Want ik hoorde Zeker. bijvoorbeeld Lodewijk je zeggen... dat hij het eigenlijk best wel een aardig akkoord vindt. En dat was toch de gedroomde leider... Ja, maar kijk, Lodewijk heeft gezegd, en dat vinden wij allemaal... Dus zit, voor, voor de stad, Amsterdam, is het een aardig akkoord. Nee, hij ja. heeft gezegd, er zitten een aantal dingen in. Er wordt bijvoorbeeld een deel van de bezuiniging op passend onderwijs... wordt teruggedraaid, niet helemaal. Een deel van de bezuiniging op de PGB's wordt teruggedraaid. Dat waren ook hele asociale maatregelen, dus het is goed dat die worden teruggedraaid. Nee, maar er dus zijn een aantal de haars, die... Ik ben er ook blij mee dat dat, dat, dat er nu uitgaat. en. Is wel zo, maar er zijn een aantal dreigen van Kunnen we na de verkiezingen alsnog jullie verder? Jullie moeten veel jovialer dat goede omarmen ja. en veel vriendelijker dat slechte aanpakken. Dat nou. is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Hoe kun je nou iets wat heel echt, vind ik echt um, in de kern oneerlijk is, hoe kun je dat vriendelijker aanpakken? Omdat dat beter overkomt. Nee, nee, nee. nee, nee doe je vriendelijker, dat dan? vriendelijker becommentariëren. Ja. Dan meteen moet je zeggen: dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Nederland is een beetje weg van dat scherpe. Nou, dat weet ik niet. Want kijk, ik denk dat mensen heel euforisch waren van: er is een akkoord, maar dat. Weet je, zo gaat dat bijna altijd. Hè? Toen het kabinet uh, Rutte aantrad, uh, kreeg men ook heel veel positieve pers en positieve aandacht. Want het was zo fijn, zo fijn dat er een kabinet was. Het was zo goed dat de verkiezingsuitslag zo goed vertaald was. We hebben er anderhalf jaar plezier van gehad. Ja. Niet. Nou, nou, ja, dat is, nou, nee, dat is nee, natuurlijk okay. toch altijd hoe het gaat. Mensen zijn even blij, oh wat goed, er is iets geregeld. Maar daarna gaat iedereen wel kijken, ja, maar wat is er dan precies geregeld? En had je ook een andere keus kunnen maken? Je had een andere keus kunnen maken. Dan had je volgens mij een veel breder draagvlak kunnen hebben nog. Um, en dan was het veel eerlijker uitgepakt. En dat is natuurlijk waar politiek echt over moet gaan. Is niet of je een akkoord sluit, maar wat voor akkoord je sluit en wie ervoor daarvoor betaalt. Martijn, we praten straks even een beetje verder over ja. het akkoord en de, de partij en, uh, en Diederik en, uh, en de rest uh, van het gebeuren. Ja, nou, Het is namelijk even tijd voor een beetje warmte op Radio 1. Het is tijd voor La Vie en Rose. Geert Wilders houdt niet van de islam... omdat het een verderfelijke ideologie is die mensen uitsluit. En juist het uitsluiten van ongelovige honden, homo's, joden en vrouwen... is iets waar Geert zich enorm kwaad om maakt... Als je zo nodig in dit land wil komen wonen, pas je je maar aan... en ga je niet gillen dat sommige mensen minder waard zijn, volgens Wilders. En juist daar wringt de schoen. Het blijkt dat de leider van de PVV bij de onderhandelingen in het katshuis... heeft geroepen dat het landsbelang hem geen klote moer kan schelen. Dat hij alles voor zijn achterban doet en dat de rest de pest kan krijgen. Precies wat hij de gemiddelde islam niet verwijt, doet hij zelf dus ook. De niet-PVV'ers zijn in zijn ogen ongelovige honden die het zelf maar moeten uitzoeken... De man die opkomt voor de Nederlander laat hij zelf de Nederlander keihard vallen... ...door op te stappen bij de katshuisbesprekingen. En dat allemaal voor Henk en Ingrid. De economische puinzooi zal dus alleen maar groter worden. En dat raakt iedereen, dus ook Henk en Ingrid. Geert Wilders breekt en zal daar, zoals bijna altijd, voor moeten betalen. Ook zal geen partij meer willen samenwerken met de PVV. Dus in de toekomst is de PVV niets meer dan een schreeuwpartij langs de lijn. En daarmee sluit Geert alleen maar Henk en Ingrid mee uit. Nou, dat was lang niet slecht. Nou. Al zeg ik het zelf. Ja, niemand anders zou je daarover horen. Zijn partij veerde weer op in de peiling na het vertrek van Job Cohen. De vraag is natuurlijk of de PvdA gestraft gaat worden... voor het niet meedoen aan de zogenaamde Koendus-coalitie. We vragen het aan jou, Martijn. Nou, Van dan? bij deze. Martijn van Dam van de Tweede Kamer, van de PvdA, van de PvdA van de, PvdA van de Tweede Kamer. Even, even antwoord aan Leo. Ja. Ik krijg, ik krijg nu deze week wel, hè? dat was wel duidelijk. Dat hebben we wel gezien. Ja. Vijf? vijf? Vijf zeteltjes? Yep. Ja, dat is Marisont, hè. Je hebt nog zin over het. Oh, als Maris de zegt vijf zeteltjes erbij, Je zegt hij: ja, dat zegt Maris dol nee, Zijn er vijf nee. zeteltjes Je zegt, ja, dat is Maris Dold. Nee Nee, die heeft ons ook wel eens een keertje op 60 zetels gepeld. L.A. joh! <laughs> op zestig? Oh, ja, ja dat, mag, dat is niet mooi. zo lang geleden. Hé, hey, is dit het Samsung nee. effect? Die, uh, meer vijf? Nou, we staan in elk geval nog beter dan, uh, dan twee maanden geleden. Ja, dat lekker makkelijk. Uh, <laughs> ja, dat is ook niet zo moeilijk. Weet je, is, uh, het is, uh, is balen deze week. En, ja. uh, maar als je ziet wat, uh, wat Diederik wel van hoop energie losmaakt in de partij. En ik denk dat die verkiezingen straks... die gaan natuurlijk niet over wat er de komende maanden gebeurt... maar wat er de komende jaren gebeurt. Die moeten, vind ik, ook eindelijk weer eens over de toekomst van dit land gaan. Uh, en niet over de actuele situatie. Weet je, laten we eens een keer, keer weer politiek. Uh, politiek krijgen die wat verder vooruit kijkt. Maar, die... maar, maar er gebeuren toch nu dingen die, die je nooit van, van, van mogelijk had gehouden. De hypotheekrenteaftrek wordt een beetje maar wel aangepakt. Nou, dat zou echt nooit niet gebeuren. Weet. Dat er, gebeurde, er zijn nu wel dingetjes hè, die aan het rollen zijn qua hervormingen. Daar moet, uh, moet de PvdA toch blij mee zijn. Ja. Er waren blokken waar niet tegenaan te rammen viel. Ja, nee, kijk, dat, dat er eindelijk nu de stap gezet wordt nou, dat er iets aan wat. de hypotheekrenteaftrek gebeurt, dat lijkt me uiteindelijk voor Nederland en voor de woningmarkt heel verstandig. Ik, eh, ik denk dat je... Meer stappen moet zetten dan nu worden gezet. Maar goed, eh, iedereen begin is er één. Ja, maar je moet wel snel zijn, vinden we. Je moet wel voor het eind van dit jaar, dus een nieuw kabinet moet echt wel duidelijk maken hoe die hypotheekrente aftrekt. Ja, begrijpelijk, maar er gebeurt dus nooit iets. Ze, iedereen zei van nooit niet, nooit niet. En nee, nu begint ja, dat, het wat. En dat is. Ja, met, ja, ja, je nee, moet maar met één klein gaatje beginnen in de dijk. Kijk, heel veel. Um, het grappige is natuurlijk dat wij hebben steeds gezegd, dat systeem is ook niet. Uh, het is niet eerlijk, natuurlijk, dat je um, idee te geven. Kijk, met, met mijn inkomen kan ik een groter huis kopen dan een vriend van mij, met precies dezelfde maandlasten. Dat is hoe het systeem werkt. Dus het is geen eerlijk systeem. Want je kunt. Ja, als je een hoger inkomen hebt, krijg je meer subsidie van de overheid. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat er echt aangepakt moet worden. Nu, je ziet nu dat CDA en ook VVD nu in elk geval wel overtuigd zijn... van dat het opbouwen van schulden... Um, um, en dat dat niet zo gestimuleerd moet worden door de overheid. Nou, dat lijkt mijn eerste stap. En dat is ook voor de economie van Nederland, is dat de belangrijkste hervorming die je moet inzetten. Maar uiteindelijk moet dat systeem denk ik nog wel ietsje verder hervormd worden. Je zei net dat uh, eigenlijk tijdens de bespreking in het Katshuis er eigenlijk al overleg werd gevoerd met deze 60 christenunie. Uh, en is dat zo in GroenLinks? Waren daar al besprekingen tussen de VVD en CDA en die drie? Dat is de constructie. Ja, weet je, de, de nee, nee, beeld, nee, net, dat net, beeld dat duikt overal op. Dus maar maar, maar net, zijn. net zei je van, ik ja. denk dat dat zo is. Die hebben ja. gewoon om met de zitten konkelen. En die dachten, als die, als die Wilders niet wilde, dan hebben we gelijk pap. Ja, Dat is natuurlijk dan. niet nieuw. Hè. Kijk, voor mij was het een enorm déjà vu. Want ik heb twee jaar geleden meegemaakt. Toen viel het kabinet over uh, Afghanistan, over Urushan. Ja. Toen dus kwamen strektie. Mariko Peters en Alexander Pechtold bij mij langs. Uh, op mijn kamer. Die zeiden, we hebben nu een motie gemaakt. En de PvdA zou mee moeten doen. Want we gaan een motie indienen voor een trainingsmissie. En toen legde ze een tekst voor me neer. Um, en daar stonden echt dingen in. Waardoor je echt de deur open zette voor een, een half militaire missie. En... Ik zei, dat gaat echt niet goed zo. Ja, maar we hebben al een deal met Maxime Vragen. Dus ja, je moet echt meedoen, want hè, Nederland moet toch zijn verantwoordelijkheid oh, laten achter zien. Achterkamertjes politiek, daar houdt de daar helemaal niet van. Die zijn scher je uit mijn kamer. Ik zal je zeggen, ik heb, ik heb uit, inhoudelijk met hun gesproken. Ze zei, nee, maar je moet echt die motie dicht timmeren, want dit gaat fout. Ja. Ze nee, dat gaan we niet doen. Jullie moeten gewoon meedoen. Je moet hier tekenen. Dus volgens voor mij echt heel herkenbaar wat er deze week gebeurde. Want dit is precies wat er twee jaar geleden gebeurde. Wat toen dachten ze ook, mooie verkiezingsstunt, want de PvdA gaat toch niet meedoen. Dat wisten ze, want zo hadden ze die motie ook opgesteld. Dus wij deden inderdaad niet mee. En zij van de daken schreeuwen, de PvdA is niet verantwoordelijk enzovoort. Waar het uiteindelijk toe heeft geleid, is de Kunduz-missie. Nou, dat is een topmissie. Maar waarom laat waar, waar hij... Waar... arrest my case, zou ik zeggen. Het ja, ja, klinkt wel een beetje scallie ja, ja, maar dat zou zijn. Dat is dan de tweede keer in twee jaar. Je zegt zelfs déjà dat jullie je dan in het pak laten steken. Nou, dan, nee, dan, ik geloof niet je... dat wij ons met koenders in het pak hebben. Nee, weleiden, nee, nee. Toch? nee, nee, ik, nee ik, maar ik denk bedoel dat, dat, dat je zo'n motie dat... voor waardoor je de publicitair gezien uh, weer, weer slecht nee, ik, uitkomt. Dat ik, bedoel ik. Ik sta meer zeggen, kijk, dat is wat ze toen ook probeerden. Um, toen is ze dat niet echt gelukt. Ja, nu wel. Um, en toen is het uiteindelijk ook geleid... tot iets waar, denk ik, GroenLinks ook achteraf enorm spijs van... Heeft gehad. Maar zij, we zitten konkelen met elkaar. zeiden We gaan het lekker met elkaar oplossen. En dan denk ik bij mezelf, bij mijn eigen, als je dan dertig zetels hebt, en je bent de grootste uh, oppositiepartij, uh, oppositieleider weet ik niet op het moment, maar, maar Diederik is lekker bezig. Job was uh, ja, niet toch? zichtbaar. En, en, en nu hebben we echt wel weer een man met een vinger in de lucht, die staat te schreeuwen hoe het moet. He, dus, dus je komt er weer wat meer in beeld. Dan denk ik, uh, hebben jullie dan wat hebben jullie gedaan in die. Hebben jullie periode? met andere partijen gesproken? Ja, weken, hebben jullie niet even lekker een, een heidag, heidag met alle linkse jongens, en meisjes gehaald. En nou, wat gaan oh, we doen? Dus er is zeker contact geweest. Het um, is ja, toen ook al gezegd bij GroenLinks in deze 66 en nu van Hlikker, lekker op, we zijn al bezig. Nou, nou, kijk, wat je wat je moet bedenken, is, wat moest er eigenlijk deze week gebeuren? Er moest een brief naar Brussel, die voor Brussel voldoende was. Um, en het was nou eenmaal zo, er hoefde niet een hele uitgewerkte begroting in Brussel toe. Nee. Dus je had, er waren best een aantal plannen waarin je heel breed in de Kamer draagvlak had gehad... die je naar Brussel had kunnen sturen met het commitment van... en we zullen na de verkiezingen zullen we nog het laatste stuk invullen. Want dat is natuurlijk de realiteit. is Na de verkiezingen verandert ben... die begroting weer. Um, dat weet je. Um, en dus alles wat nu is afgesproken staat natuurlijk maar vast tot de verkiezingen. Dus het is nog geen nieuwe begroting. Het zijn nog geen plannen voor 2013. De kiezer gaat daarover spreken. Um, dus wij hadden eigenlijk de voorkeur om te zeggen, nou ja, laten we een soort basispakket opstellen, die er even ook zegt, laten we een basisbegroting maken met elkaar waar we het over eens zijn, dan weten we namelijk ook dat het na de verkiezing ook overeind blijft. Dus daar heb je uiteindelijk veel meer aan dan een pakket wat je net met twee zetels meerderheid te doordrukt, ja, en straks dan uh, hebben die, uh, die vijf partijen samen geen meerderheid en dan ligt het allemaal weer open. Ik vond de hysterische reactie van Europa uh, wel heel erg uh, voorgebakken ook. Ja, kijk, met Europa wordt natuurlijk continu een soort onderhandelingsspel gespeeld, Nee, want niet hè? heel lang geleden mm. was het, ja, Nederland had met een grote bek... en dan komen ze zo niet over de brug en wat moet je nou eens kijken... die, die, die, die mafkeelt met hun klompen en... en, en die brief uh, van, van de koenderscoalitie coalitie is nog niet uh, daar op het matje geploft... en dan zei je, ja, kijk, dit is nou een voorbeeld... en moet je nou eens even kijken, daar... Ho, ho, wat doen ze daar toch leuk, hè? Die jongens ja. achter die dijken. Ja. Dan dacht ik, nou flikker even op, een je gezeik. Er wordt natuurlijk in, in Brussel continu spanningen tussen nou, die landen. En die zijn natuurlijk vooral nou. nu naar Frankrijk aan het kijken. Ja. He, dus die, die zijn natuurlijk doodsbenauwd dat in Frankrijk uh, uh, Hollande aan de macht komt. Ja. Want die heeft gezegd dat hij dat akkoord gaat opblazen. Dus daar zijn ze heel benauwd voor. Dus nou, ik kijk, denk als ze toch? Als we op twee. Nou, ik weet het niet. Nee, niet. Nou, ik denk dat voor Frankrijk is volgens mij wel goed natuurlijk... als er een linkse president aan de macht komt. Nou, de rest heeft het ook mooi gedaan. Je moet even afwachten hoe sterk Hollande blijft... als hij met Merkel gesproken heeft. Hollande. Even de Merkel proeven. Ik denk dat Merkel hem sloopt. Dat denk ik ook. Die gaat op zitten en er blijft niets van hem heel. Kom je anders terug? Dat dacht ik wel, ja. Hé, trouwens. We gaan het zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, jo, jo, het, ze zijn sowieso, in Frankrijk hebben ze natuurlijk heel andere opvattingen... over de rol van de overheid dan wij Precies. hier. Ja, er ze zijn... hebben ook nog communistische partijen, joh. Ja, ook, ook, ook, ook eh? rechtse politici zijn daarvoor enorme staatsinterventie. Ja, dat, natuurlijk. Het dat... is een staak om het ik ja. van het allemaal. Laat ze lekker, laat ze lekker links liggen. Hé, <lacht> hey, uh, we gaan eventjes lekker... Je mag even lekker je gal. Ja, we zitten bij echte Jan en we spullen graag gal. Dus, dus kom maar op. Hé, hey, uh, jolanda Sap, die zegt de hele tijd... Ja, ik als linkse partij... En de hele met iedereen gevraagd... Kom er nou bij! Kom ja, maar... er nou bij, joh! Kom er nou bij! Ja, Lex als... zijn vrienden onder elkaar. Gewoon gezellig. Kom er nou bij. En toen kwam hij niet. Dat is gelul, hè, van Jolande. Niet daar. Da. Zeker, als je dan dat weet jij, bedenken van, nou, die hebben al voorgekonkel... dan is dat gelul ja. voor de bühne geweest. En, uh, ja, je, je krijgt nu een minuutje. Laat alles lopen. Laat allemaal lekker lopen. Lekker gal. Lekker. Ah, Kom joh. maar, minuutje. Weet je, we kunnen allemaal reconstructie blijven maken, maar... als je uh, zo opzichtig, zeg maar, met camera's en al... naar iemand toe loopt met een voorgekookt lijstje, zeg maar... en je zegt, doe je hier aan mee... En dan naar buiten zegt nou, ik heb hem uitgenodigd. Dat is dan waar, dan heb je hem uitgenodigd. Ja. Nee, nee, dit is niet genoeg. Met een verdomme feitenpakket. Nee, maar je Leo, kan toch wel beter. Martijn kan beter, maar houdt zich een beetje in. Nee, dat, dat is ja niet omdat, nodig. weet je omdat het is ik, ik wel ik vind, het, ik vind het ook niet zo'n ik vind het ook niet zo'n ding nee. of uh, hoe dat nou precies dat proces gelopen is want waarom loopt zo'n proces zo omdat mensen inhoudelijk iets willen kijk en er waren hier vier partijen denk ik um, CDA VVD D66 ChristenUnie die wilden echt inhoudelijk alles wat in dit pakket stond ja. um, nou groenLinks bijvoorbeeld wilde ook dat pensioenakkoord openbreken um, kijk als je dat graag wil Um, ja, dan kun dan je daar gewoon, eigenlijk kun je daar veel beter open en eerlijk over zijn. En zeggen, nou, dat gaan we dan dus met die vijf partijen doen. Maar iedereen want, heeft toch een beetje water, water, water bij de wijn gedaan. En ze hadden jullie niet nodig, want ze ja. hadden al 77 zetels. Tuurlijk. Zo dus werd je, dus je, je kon roepen en brullen wat je wilde. Maar als we komen, dan willen we dat nog. Maar dat, die, die, dat station was al voorbij. Ja, en dan Waar? kwam, en dan kwam ja. Diederik maar gillen: van het moet eerlijker, het moet eerlijker. En dacht is nou, laat hem lekker gillen. Maar dat is wel nu een beetje aan de gang. Je hebt nu de, he, de SP en, en, en de Partij van de Arbeid en de PVV. Nou ja, de Partij van de Dieren, maar dat damesclubje praten we er even niet over. Die staan gewoon aan de zijlijn. Nou, lekker rijtje sta je dan. de Partij voor de Dieren wel helder standpunt hebben. Daar. Ja, hele heldere standpunten. Dankjewel. wel. even... Ja, en ik vind even ook even. dat je kippenpoten biologisch moet kopen, uh, Leo. God, dan nonen he? En uh, heb eigenlijk... Het smaakt wel veel beter. Heb jij goud, Vissen? Ja. Geen ronde kom, hè? Dan krijgen ze van. bol We van. Nee. Goed, we gaan even... Leo? Nee, dat weten ze niet. Als Want ze aan de, de ene kant... En, op, man. Uh, uh, wil je een rijtje staan? Ja? Als het aan de ene kant zijn, die goudvis, dan weten ze niet meer dat ze aan de andere kant geweest zijn. Nee, maar dus dat, maakt niet en, uit. Ja, maar wacht even. In een ronde kom zie je toch niet of je aan de ene kant of de andere kant... Dus? dat dus, dus is helemaal geen geval... probleem. Ah, je hebt gelijk dat gezeur van die wijven over die rug ronde komen. Hé, hey, eh... Um... Ronde komen, dus. Nee, maar van even dan... Ik <laughs> Ja, ja. Hey, maar je staat dus in het rijtje PVV SP. Nou. Maar zullen we dat even je een cliff... even laten? Oh, weet je wat? Denk er maar eens even over na. Denk daar maar eens over na. Over de verkiezingsstrategie. Ja, precies! Over de Waar ben je goed bezig, Leo? Oh ja, dat heb ik ongeveer. Ja, dan wacht ik even. Maar we praten straks een beetje verder. We moeten even wat dingetjes vergeven. Nou, kom maar op hoor, Leo. Je kan het, hè? Ja, ja, ja, want ook al ligt Jan Heemskerk in Zwitserland aan het infus. De show must go on. En dus het spel ook. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte de Jannen Radiospel. Ja, tijd om wat weg te geven. Het lijkt net een p van A hier. Ik leg er nog één keer uit. In het Gitaniësdak te horen, daar zitten drie nieuwsfeiten van morgen. Welke de drie? Een bel 0800, 1 2 als je kent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t shirt ah, ja? Dat is een spelletje, Martijn. Dan kan je dus wat winnen. Ja, dat moet je doen, anders heb ik... Ik krijg ik helemaal geen luisteraars Het is ongelooflijk. Uh, wil je het horen, Leo? Drie fragmenten. Ja, wil je me horen? <laughs> ik heb hier de antwoorden al staan. Oh ja, dan hoef je mij eigenlijk niet te horen. Wil jij hem wel horen, Martijn? Kom maar. Ja, kom maar. Het hoofd van de VN-waarnemerscommissie Toet Stielemans is ontvoerd door de vark. Nou, nou, nou, dat heb ik kabouter lekker op zitten knippen. Ik heb het niet helemaal begrepen. Nee, oh, vindt het leuk. Martijn vindt het ook leuk. Nou, dan begrijp ik het een ja, beetje. Wat klopt namelijk niet? Klopt het niet. Maar ik heb nog één gehoord wat ik, begrijp ik van. Het hoofd van de VN-waarnemerscommissie Toet Stielemans is ontvoerd door de vark. Wat ik ja, ja. dat zo lullig vind, laat hij je fout in de, in, in, in de verspreking in, in de presentatie zitten. Sasje de Boer, ik ben gek op de Boer. Ik ben gek op de Boer. Die kan mij vertellen dat, dat, weet ik, dat er een bus met kinderen in een ravijn is gereden. En ik denk alleen maar, Sasha, wat jij zegt, joh meid, ik vind het allemaal goed. Ja. Het is zo mooi. En dan vind dan je ook laat, niet, laat, vind laat... dat geen mooie Maar Martijn, Sasje de Boer? Show, nou, nou? ja, je het nou, Ik kan er niet? niks aan doen, maar ik vind, nee? ik vind nieuwslezers altijd uh, dingen. Ja? Nee, nieuwslezeres die... hebben nou, wij ook gezegd. Nieuwsleceres hetzelfde. Word je, uh, je niet warm of koud, van? Nee, maar dit hoort volgens mij ook bij het vak, toch? Ja. Nee. viola Viola van MS. Wie? Oh, nou, god, ja, dat heeft even Bloembollen gegeten. Gaat hij straks weer over tap de melk beginnen. Hey Niels. Ik heb over twee ooms Jans. Heb ik nog. Hey, Niels. Hallo, ja. Weet je hem? Volgens mij gaat het eerst gaat over de VN-waarnemersmissie in Syrië. Ja, yes. Niet meteen zeggen dat het goed is. Oh, nee! Ja, wat moet ik dan zeggen? Even wachten. Even wachten! Tweede... de, de... de Tielemans heeft een lintje gekregen. Ja, tuurlijk, omdat hij jarig was vandaag, hè. Hij heeft helemaal geen lintje gekregen. Nee, hij is toch alleen maar jarig. Nee, oh niet. voor dat, dat, ja, dat is fout. En er is, en ja. is een journalist ontvoerd door de vark. Ja, dat had niet meer geoeven, want uh, je, je had uh, toestaat. Ah, hi, Ah, Niels. Hi. Nou, uh, Valentijn Nilsson. Wat een ja, volgens mij even staan die vragen uh, helemaal nergens op. Toets op een paardenloop. Dat is de beste, allerbeste uh, mondharmonica-speler. Wat zegt hij nou allemaal? Ja, ik uh, Ik heb... Ben jou ook door elkaar geknipt? De allerbeste mondharmonica-speler. Hallo. Ja. Oh, ja. ik zet jezelf eens even in de goede volgorde. Hallo. Ja. Ja. Ja. Nog geen vraag? keer van voren van. Ja. En wat is de volgende vraag? Ja, de dag uh, de hals, de, de, de, de, de, de, de, de hals. Hals schoenmakers. Hans, even wat harder in je groot. Dag. Hey Hans. De waarnemerscommissie die is. Ja, die is goed. Ja, ja. ja die is ook ja. goed. Toen Stielemans is jarig. Gefeliciteerd. Die, uh, die laatste. politiejournalist uh, maakt het die, uit, joh. Die Oh, je hebt gelijk. Nee, nou, oh, nee, Fransen. Nee, maar vind, het ligt vlakbij. Nee, ik vind het niet goed. Ja, alsjeblieft, ik wil dit er even doorheen rammen. <laughs> ja, ik kan maar eh, uh, uh, uh, Handschoenmaker, mag ik je hartelijk feliciteren nee, nee, met de. Nee, nee. Nee. Ja, maar, het nee, onderblijden. Je, je gaat u toch voor om je niet te zitten te bepalen. Hoeveel jaar is het toets geworden? Uh, 90. Ja, nou, nou, okay, en nog een bonus uh, shirtje uh, erbij uh, ook. Uh, nou, handschoenmakers, veel plezier met je, met je ene rechter Jan een t-shirt. Hoop, Dank je wel. Dankjewel. Oh, wat is dit? Death of a clown? Death of a, cl of a clown? Dat dit kun je ook heb, zeggen, jij ja. dit, heb jij dit uh, leuk? Dit had ik kunnen hebben dit, dit, dit heb jij dus bedacht. Ray Davies. Wie? Meegekomen. Wat een heel heerlijk plaatje. Godsam, ik raak even Martijn, maar even dat vind je Ik vind het goede ja, muziek. Ja, was ook echt goed bij jullie doelgroep, denk ik. Hey, yo, we even de internationale zingen we met jullie. Zijn we eruit, hoor. Jee. Wij missen onze doelgroep. Groep. <lacht> <Leo>. <lacht> <lacht> Moet ik dit nou doen? Ja, daar staat een L bij. Uh, ja, ja. ik net van de regisseur te horen. Nee, ja. Uh, doen trouwens wel meer mafketels mee aan de verkiezingen, wist je dat? Op 12 september. Ja, dat, Meer mafketels? Mm -hmm. Dan... Ja. dan dat mag ketels die al meedoen. Naast de Partij voor de Toekomst zijn er tal van kleine clubjes die meedoen voor de eer. Want een zetel zit er niet in. Zo ook de soeverein onafhankelijke pioniers Nederland van uvoloog Anton Teube. Goedenacht meneer Teube. Goedenacht meneer nou, Driesen. Je klinkt nogal fris toch hoor. Ja joh, ik ben ook nog fris. De nacht begint net. Oh ja, maar geen koninginnen nog aan het vieren dan? Nee, voor mij niet vannacht, nee. Oh, wa waarom niet? Nou, ik heb even wel andere dingen te doen. Oh, past oh. dat niet in de, in de lijn van de politieke partij? Uh, dat ligt inderdaad in die lijn, ja. Aha. <laughs> het, heeft, het heeft nog wat losgemaakt, dus uh, ja. Ja, dat begrijp ik wel. Dan Midden in de nacht heb je dan uh, van alles en nog wat te doen. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, als het nuttig is, dan uh, doe ik het met plezier. En zo is het met, want u verwacht tientallen zetels, is het niet? Ja, wij verwachten wel het nodige, ja. U praat uh, ja. over wij? Of nou ja, goed, we zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Ja, maar, maar dan daar meteen over wij. Uh, we hebben niks te verliezen, we hebben alleen maar te winnen. Maar wie is wij dan? Wij, dat is het uh, ja, platform dat uh, achter de SOPN zit. Heel platform, joh. En SOPN oh. is eigenlijk tien jaar geleden al ont, uh, begonnen. En we hebben vanaf tien jaar geleden eigenlijk al rapporten neergelegd bij onze overheid. Met de vraag om er eens wat aan te doen. Waaraan? Nou, nou waaraan? Bijvoorbeeld aan straling. En Bijvoorbeeld aan uh, andere dingen die op ons af worden gestuurd. Wat wordt op ons uh, afgestuurd? Een, een ander ding natuurlijk, het, het hele vrije energieverhaal, openheid daarover, de grote coöperaties. Uh. Meneer eventjes. u bent ook bekend van uh, Niburu, uh, die club die zeker weet dat er ook buitenaards leven is. Ja, uh, dat klopt helemaal. Uh, en en, en uh, uh, er worden dingen op ons afgestuurd, dan vraag ik me af, waar heeft u het precies over? Nou ja, kijk, er wordt allemaal nieuws op ons afgestuurd. Alleen oh, dat nieuws dat is niet altijd. Oh, een kopvorm, ik denk ja. Ik of zo? Wat zeg je? Ik denk UFO's of zo, dat die op ons af worden gestuurd. Of, of, of, of, of, of buitenaans nou ja, uh, worden. Ja, die worden ook veel gezien, maar dat is een ander traject. Het oh. is leuk dat we dat ook onderzocht hebben. Ja. Maar dat hele feit van UFO-loog, uh, dat dekt natuurlijk niet de lading van SOPN. Nee. Maar, want wij hebben diverse mensen die allerlei kennisgebieden hebben. Ja. En zo vult iedereen een stukje in. En daarom nou, maar, is het leven inderdaad ook. Maar ik vind het wel interessant, dus zeker weten dat het leven is. Hè. Wat, wat, wat voor bewijs heeft u daarvan? B oh, wat voor bewijzen Ja, je Ja, zeker weet. Hoeveel wou je hebben? Een vrachtwagen, nee, vrachtwagen. een Nee, gewoon één, één, één echtbewijs. leuk voorbeeldje. Is, nee, is... We hebben... ja. Kijk, er, is, er zijn zoveel feitelijkheden hier in, hier in dit land. Dat staat allemaal op de website Niburu. Mensen kunnen het opzoeken. En als mensen het willen weten, dan kunnen ze weer ja, ja, maar nee, nee, ik kan toch al één ding noemen. noemen uh, Leo Driessen vraagt heel lieve ja. en voorbeeldje. Geef er nou eentje. Wat is nou een voorbeeld van buitenwaarts leven? Eentje dan. De voorbeelden die ik heb gehad, die zijn in ieder geval Legio, en dat is in uh, Groningen waar heel veel mensen dit hebben meegemaakt. Waar het, waar het ook in de krant heeft gestaan. Wat he? En waar we zoveel bewijzen hebben dat je eigenlijk, uh, ja... Maar, maar watten? Ja, watten. Ja, ja, gewoon. Ja, watten. En noem wat? Een voorbeeldje, Leo wil gaan weten wat er je gebeurt weet zeker, in Groningen. U zegt dat hij het zeker weet. Nou, ik dacht dat je meer geïnteresseerd was in wat ja, ook. wij uh, maar, maar, binnen maar, die nee. binnen... Nee, zeker. Ja. Ja, daar maar hadden dat... we het ook over kunnen hebben als u even dat kleine voorbeeldje aan Leo gaf. Ik wil maar één voorbeeldje hebben. Daarna gaan we door over de soevereine onafhankelijke pioniers Nederland. Nou, zoek maar gewoon eens op UFO's boven Groningen ja. en kijk maar ja. eens wat je daar vindt op Google. Ja, ja maar, Even Ede, heel klein, wat heeft u nou gezien in Groningen? Dat Leo, dat, heeft u UFO we daar hebben, gezien? Ja, we hebben daar, nou, meerdere malen, we hebben daar zoveel objecten gezien. En ook zoveel contacten meegemaakt. Maar dat is niet alleen in Groningen. Moeten we er bang voor zijn? Is ook of op we... andere plekken in Nederland gebeurt? Moeten we er we bang we voor zijn? Komen ze ons redden? Nee, daar hebben we dit gemeld bij de media. We hebben dit gemeld ah, bij alle ja, we hebben we gemeld, nou, Maar wat dan gemeld? Want dit is allemaal een beetje vaag toch nog? Een beetje vind ik toch nog een beetje nog vaag. Nou ja... Toch? Ja, Ik had ook van dat we er ergens anders over zouden. Ja, dat gaan we ook wel. Ja, dat gaan ah, ook ja, Laten we het uitzoeken daarin. Bedoel, dit, dit, is, dit is nou al zo uitgekomen. Ja, ah, de ja, precies. kennen we wel. een precies. over die UVO's Meneer Teuben, mag ik u mijn excuus aanbieden? Nee hoor. Ja hoor. Wat zijn de speerpunten van de soppen? dat weet je waarschijnlijk al: dat wij vrije energie willen hebben voor iedereen. Vrije is gratis dat de technologie die, op, die daarvoor is, op ja. dit moment wordt vrijgegeven. Dus, dus gratis energie? Ja, voor iedereen. Nou, u heeft iedereen. mij bijna al weer binnen hoor. Ja. Het, uh, het wordt gratis, dan uh, begin, begin ik te klapperen. Ja, maar, dan begint Nederland te komen. Dus vandaar dat we dat soort termen er maar in gooien. Maar, ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar Anton Teuben, hoe komen we dan uit de kosten? Wie, wie, wie, wie, hoe rekenen we dat af? Hoe gaat dat dan? Wat Moet ik daar dan staan? Moet er iets voor doen dat ik energie krijg of wat? wat? Hoe gaat dat nou, dan? Hoor, je Echt? moet er oh, een eenmalige aanschaf voor doen. En verder voor de rest uh, zorgt het apparaat dat hij zelf constant energie opwekt. Ah, dus je moet eenmalig anderhalve ton uh, betalen en dan heb je... een. Nee, zo ver nee, gaan we niet. Nee, okay. nee, maar laten we nou eerst maar eens proberen om dat uh, binnen de overheid dit een beetje bekend wordt en ja. dat we uh, hier vragen gaan stellen. En ja, dat de grote coöperaties, inderdaad, uh, die dit soort technologieën bij de mensen weghouden. Ja, precies. Ja, dat moet, ja. daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Ja, ook zo. Het kost een beetje geld natuurlijk om mee te doen aan verkiezingen. Heeft u uh, geld, kapitaal? Nou, dat is bij ons iets, dat moeten we, uh, we moeten nog het nodige bij elkaar sparen, laat ja, ik het zo zeggen. Ah. Dus, dus de antwoord is nou, eigenlijk niet. We hebben daar alle vertrouwen in, Tuurlijk. Uh, uh, dat dat wel gaat lukken, als mensen inderdaad uh, zien waar ja. wij voor staan en wat we willen gaan doen. Ja. Precies, dan ja. krijg misschien... Uh, nu wordt er vaak gesproken over dat Gerard Wilders uit het buitenland geldschieters heeft. En dan vraag ik me af, is het misschien mogelijk dat u uh, geldschieters out of space zou kunnen aanschrijven, bijvoorbeeld? Dat, ja, dat u zegt, bestaat het niet? Dat uh, doen we maar niet, we houden het maar zo mogelijk en verder betwijfel ik of ze daar geld kennen. Oh, maar ah. U heeft nog geen ontmoeting gehad uh, qua gesprek, zeg maar. Ja, die heb ik ook gehad, ja. Maar, maar, maar, maar echt waar? Mm -hmm. En, en, en, en, en uh, daar hadden ze por geen portemonnee mee dan? mag waarschijnlijk niks over zeggen. Nee, ze hebben geen pinpasje, nee. Ik heb nog nooit uh, meegemaakt dat er uh, inderdaad objecten zijn gemeld... dat ze uitstapten met een pinpasje of de Bijbel. Altijd Alt al Teuben, de nieuwe partijen zijn altijd op zoek naar BN'ers voor op de lijst. He, he, heeft er al iemand kunnen strikken? Is er al zeg maar een boegbeeld? Is er is al iemand... Zeg maar, ja, die! Nou, we houden de spanning, laten we het zo zeggen, we houden de spanning er een beetje in. Ja, zeker. Op dit moment doen we nog, nog geen uitlatingen, noemen we, nee, we nog verder Doe geen niet. namen, nee, al dat soort Daarvoor lekker is het te vroeg. Oké, ja. maar ja. ja, geen namen, geen bewijzen, geen <laughs> plaat voor geld. ja, ja dat, is, <laughs> dat, gaat kijk, dat is ook een beetje gelul in de ruimte natuurlijk. Jij kunt dan nou Ja, is gelul in de ruimte. Dat is een mooie slogan voor de, de partij. Ja, dat Wat? zou ik doen. Uh, Soeverein onafhankelijk Pioniers Nederland. Geen gelul in de ruimte. Oké, okay. hi. Ja, dat is ook prachtig. <laughs> ja, dus prachtig. Nou, uh, ik ben... griet titelaar misschien, is dat wat? Wat zeg je? Grie titulaar. welkom in de groepen. Oh, ja, ja, misschien komt die ook wel uit, uh, wie weet. We, we wachten maar gewoon. We wachten gewoon met spanning aan. Weet je, we, en, gaan we gaan gewoon met de. spanning. Af... We hebben vier en een 4,5 maand. 4,5 maand. Vier, en maand vier en een halve maand benutten we dermate. Uh, ja. Precies. Ja, maar het is goed dat we Natuurlijk. ons in de kijken. Ja, ja, nee. Meneer, meneer Teuben, u bent ook bang voor straling. Heeft u uw hele huis toevallig volhangen met aluminiumfolie? Want uw telefoon nee, valt ook dat weg. Nee hoor, dat is niet nodig. Er oh, zijn de... andere methodes. Oh, zo'n hoedje met zo'n puntje: <laughs> aluhoedje, broer. Alu dus die hebben we hier goed ingelezen. <laughs> ja, ja, wij hebben wel Het We hebben echt wel weer een diepte interview. Ik heb hier nog een wel. heleboel vragen. Ja, zeker. Maar die ja, laat ik ja, maar zitten, koop. denk ik. Ja. Nou. Meneer Teuben, uh, we wensen u heel veel succes met de uh, kiesdrempel. Of we hebben ook al. Oké, ik hoop jullie uh, veel succes met het kiezen. Ik hoop dat je de goede keuze maakt. Nou, u heeft mij overgehaald met die gratis energie nou, dat, hoor. Dat, als ik dat nu al heb gedaan, dan ben je wel heel makkelijk te paaien. Maar ik nou, ik, uh, ik vond dat u, een, uh, dat u, dat u geen warg uh, verhaal had. Het was een heel ja. overtuigd. Maar, Meneer, ja. als ik oh. één vonkje van bewijs krijg van dat buiten... Dan stem ik ook. Ja, moet je in Groningen gaan en daar, ja. en daar is een legio uh, Bewijzen. Ja, ja. uh, ja. in. Euroborg? Ja. ja. Okay. Meneer Teuben, gaat u ja. lekker slapen en morgen gedronken worden? Ja, ik... Dat, nee, dat ga ik niet doen, nee. Dat heb ik je al eerder verteld, ik heb morgen even wat andere dingen te doen. Oh, nou, ja, je moet, eh, gaat ja, de er komen te te ja, hangen. Ja, moet gaat Ja, Ik ja, uh, ja, ja. kan toch allemaal niet te, en dronken uh, worden en het land phone, phone home is het ook te. Nou, doen. Uh, meneer Teuben, teube. lekker! Daag! En nogmaals mijn excuus. Echte jammer. Hij was 25 toen hij voor de PvdA in de Tweede Kamer kwam. Hij uh, was in 2005 het politiek talent van het jaar. En werd vierde van de vijf. Tijdens de verkiezingen om het lijsttrekkerschap van de partij. Te gast is vanavond Martijn van Dam, Tweede Kamerlid van de of voor de is het. Eigenlijk. Je bent niet van, je bent voor toch? Ja. Voor de PvdA. Ja, zoals ja. hij tegen was. Hey, goed gezegd. Jij wilde ja. dus de, de baas worden? Ik zit net te denken, hier zit Kleding Polak dus ook wel eens zo tegenaan, te, tegen de microfoon. Ruik je dat niet dan? Ja, <lacht> <lacht> Altijd dat onaardige tegen Kleding Polak. Het is toch zin. een fantastisch. Nee, maar dat is ik was echt een hele eer. Ja, nee, dat Vond. is waar. Ja. Voor mij, ja omdat ik hier dus nooit zit. Nee! Dat uh, gaat ook niet veel vaker gebeuren nog, Leo. <lacht> jij was uh, de baas. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, je hebt gelijk ook. Je wilde de baas worden van de clubje. Had jij het ook zo verkloot zoals het nu is gegaan? Als je de baas was? Dat vind ik heb weer een harde vraag. Oh, ja, moet maar maar Leo, dat moet wel van Leo. Worden met zo'n vraag? Ja, ja, nee, je hebt gelijk antwoord. ook. Je wilde de baas worden, hè? Waarom? Zo ja, goed, Leo. Omdat... Ja, een goede vraag. Omdat, omdat ik die partij een beetje wilde veranderen. En um, met die partij daarmee ook Nederland wilde veranderen. Ja, maar dat gebeurde dus niet. Nou, nee, dat, dat, dat laatste, dat zou dat best kunnen. Want daar gaan wij er komt nu natuurlijk een verkiezingscampagne aan. Um, wat wordt de strategie? Strategie. Ja, met verkiezingen is het wel strategie. Ja, maar verkiezingen gaan in de eerste plaats om wat je wil veranderen voor mensen. Kijk, en dat was ja, bijna geen. Ik niet zo naïef, ja, zeggen, je, maar ik denk dat nou. je voor ons hebt daarin. Nee. Oudewetse ideeën of politiek ook, hè? Oh, oh man, hey. ja. Nee. Nee, weet je wat ik, waarom ik ook een van de hoofdpunten in mijn campagne was? Dat ik, um, als er iets is veranderd volgens mij in de afgelopen tien jaar, is dat mensen, misschien vijftien jaar zo, dat mensen het gevoel hebben dat ze steeds minder machtig geworden zijn. En dat is waar politiek over gaat. Is, um, als je niks doet, verschuift de macht altijd van mensen individueel naar grote instituties, grote bedrijven, grote overheidsorganisaties. Um, en je hebt politiek nodig als tegenmacht, die dat weer terugtrekt. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar niet gebeurd. Daardoor heb je gezien dat die, eh, al die overheidsinstanties werden... maar groter, groter, groter. Die woningcorporaties, eh, gezondheidszorg. en bedrijfsleven heb je precies hetzelfde gezien. Weet je, als je eh, klant is koning, dat hele idee... dat ken je eigenlijk nauwelijks meer. Maar daar komt dat, hoe komt dat? Komt het hoe mensen over elkaar denken? Hoe mensen tegen elkaar aankijken? De, de maakt, het? Niet. Ja, hoe, hoe, hoe komt het? Ik hoe denk komt, dat het... Nee, ik denk dat, dat... Zonder dat de in detail. schets is het, uh, het filosofische beeld daarachter dat dat kan ontstaan. Oh, jezus. Daar heb je vast al Ja, ik wou, ik wou zeggen een natuurverschijnsel, dat is natuurlijk niet. Maar ik nee. denk dat organisaties werken zo. Organisaties hebben namelijk de neiging om altijd groter te worden. Ja, maar dit is dat... allemaal in gang gezet. Waardoor is dit zo op deze manier in gang gezet? Nee, hoe het kon gebeuren ja, is omdat, omdat de politiek op een gegeven moment bewust heeft besloten, ook vrij breed in de politiek, van links tot rechts, heeft besloten om er de niks veeren. meer tegen te doen. Oh, begon met Wim Kok, die de nee, veren uh, nee, dat nee, natuurlijk Nee, je moet daar naar ne nee, de Nee, denk terug naar de jaren negentig ook wat voor tijdgeest en dat was. En het was natuurlijk, eigenlijk was het de hele mooie tijd. Want alles ging alsmaar beter, beter, beter. Uh, en, een Gouden Eeuw. Het was, ja, het was uh, ja, een gouden decennium was het eigenlijk. Ja, he. Fukuyama, uh, he, toch? Uh, dat uh, was het einde van de geschiedenis, toch? Nou ja, kijk, dat is wat daar, wat ah. daar gebeurd is in al dat optimisme. Al dat optimisme wat er toen was... heeft er ook toe geleid dat mensen hebben gedacht... Nou als we, we kunnen die marktwerking wel ook als instrument inzetten... ook in de publieke sector. En we kunnen de teugels wel een beetje laten vieren op de markt. Maar we hebben gezien wat er gebeurt als je dat doet. Um, namelijk dan... En laat je bijvoorbeeld wat er op markten is gebeurd. Als je goed kijkt. Zijn de meeste markten waar je als consument klant bent. Um, zijn er eigenlijk nog maar drie, vier, hooguit vijf bedrijven. Waar je klant van kunt zijn. En neem de mobiele telefonie. Er zijn er maar drie aanbieders. Uh, vaste, vast internet zijn eigenlijk maar twee aanbieders. Je aanbieder en ja. uh, KPN. Maar wat kan de overheid dan tegen doen? De over, het is gebeurd omdat de overheid het heeft laten gebeuren. Omdat, nee, maar, maar... omdat de politiek dit ja. gewoon heeft laten ontstaan. Geen grenzen heeft gesteld. De mededingingsregels steeds verder is gaan laten vieren. Uh, de EU. Kijk, als je, er, er wordt alsmaar discussie gevoerd over... moet je voor of tegen Brussel zijn. Een van de belangrijkste discussiepunten over de EU, vind ik... is dat het juist deze agenda heeft gevoerd. Dat het de agenda heeft gevoerd van uh, grote multinationals... die alsmaar groter konden worden en niet strenge mededingingsregels die maken dat je meer concurrentie hebt... waardoor je als klant ook veel meer keuze hebt, veel sterker staat. Maar zou jij, als je dus uh, wel baas was geworden... Uh, die banden met uh, Europa dan uh, uh, verkleinen? Nee, ik zou dus juist proberen om die Europese agenda... Verbeteren. Op, op dit punt te gaan veranderen. En te zorgen wel dat Brussel ook de landen wel gewoon ruimte laat... om beleid te maken wat bij een eigen land past. Want we lopen nu gewoon soms tegen grenzen aan. Omdat Europa heeft gezegd, we moeten één regel voor heel Europa. En dan zeg je, ja, maar in Nederland is de situatie net even iets anders. Mogen we daar niet afwijken? Nee, dat mag dan niet. Kijk, dat vind ik niet... Zo moet je het niet aanpakken vanuit Brussel. Je moet juist kijken, kun je nou... Hè, allemaal dezelfde richting uitgaan... maar wel dat je ruimte geeft om net iets per land... net iets afwijkend te doen als het nodig is. Je wilde de partijen moderner maken, eh, de, naar de toekomst gericht. Eh, ja, dat is dus niet gebeurd. En dat is nou gewoon... Eh... Ja, heel links en, mm. en, en, en niet echt pragmatisch, als je het mij vraagt. Dus nee, die op campagne de heeft wel, nee, maar die campagne heeft wel meer invloed gehad dan je denkt. ja, uh, ja want er zijn gewoon Maar waarom een... had je dan maar 3,8% van, van de stemmen? Ja. Ze, ze wilden jouw frisse geluid helemaal niet, joh. Nou, ik heb ook een hoop, hoop PVDA's gehoord die zeiden... Ja, we vinden heel goed, maar we vinden dat je nu nog niet... Ja, nog dat, dat gelul. Nou, precies. Allemaal, ja, ja, rot op. weet je maar ze, ze hebben van die badmuts gekozen. Veel, veel belangrijker vind ik, is heeft nou, hebben nou die inhoudelijke debat... hebben die invloed gehad en dat is als je kijkt naar... Jawel, jawel, jawel, Nee, want Samson stond al huishoog, was jouw favoriet. de nou, gewonnen voordat jullie we, we begonnen. Gaan het dadelijk, maar, we we maar, gaan dadelijk wel weer op nee, de even, even, even, Nee, Maar één inhoudelijk dingetje wil ik je, je laten okay. zien. Hè? Ja, dat is ja. bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Kijk, ik heb natuurlijk in mijn campagne gezegd... we moeten een paar hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt. Juist ook om die flexibele medewerkers een veel sterkere positie te geven. Um, nou, in het plan wat Diederik heeft gepresenteerd... Eh, zeven grote keuzes ja. voor ja. Nederland... Er zit voor het eerst sinds jaren een hervorming in ja. op de arbeidsmarkt. Dan Kun je zeggen, gaat die ver genoeg? Nou, ik zou een paar jaar verder zetten. dat helemaal anders gedaan, zetten. joh. Ja, maar ja, het, het gebeurt wel. Staan. Maar het gebeurt wel. Kijk, ja. en dat is wel, dat betekent dus, er is wel iets in beweging. Kijk, en ik vind het een ja. eerste stap. In beweging, en van, maar dan nog in richting. richting in beweging. Ja. Nou, ja, nee, ik dan, vind dat je optimistischer moet zijn. Want kijk, de PvdA is wel van oudsher Ja, maar jij wilde een grote volkspartij. Ja, maar dat is, ja... En die, die, die, dat wil ik nog steeds. En, ja, en die, die ik, is ik wil de dat de die beweging... Worden. Nee, ik, ik meen echt oprecht. Er is een beweging in gang gezet. Ook op de inhoud. Je ziet dat het de inhoudelijk debat nu langzaam... maar zeker begint op te schuiven. Kijk, aan mij gaat het niet, nooit maar snel Maar wat is nou jong fries fris aan die, aan, die, aan, die, wat, jonge aan die idealen... Van, van die, die nu verkondigd worden? Dat is, dat, dat, nou, ze noemen dat SP-lite. Dat is dan nou die jonge fris ja, aan. dat is ook echt onzin. Weet je wat, de SP zou dit soort stappen nooit zetten. Nooit. En ook gewoon überhaupt die hele discussie over bezuinigingen... Um, kijk, wij zijn wel een partij die altijd zegt... het uitgangspunt moet wel zijn dat we de begroting op orde brengen. He, dus wij willen ook terug naar een begrotingstekort van 0%. We willen naar een begrotingsoverschot. Ja, maar wanneer um, dat gebeurt, SP, dat spelen we wel Dat SP niet. Nee, wij willen dat binnen een jaar of vijf. Maar, dat kan ook makkelijk. Maar, to, maar toen je meedeed om een lijsttrekker te worden... zei je van, we houden ons vast aan die, aan die begrotingsdiscipline. Begrotingsdiscipline is ook 3% zetten. Dat heeft Martijn net al uitgelegd. Waar, ja. waar, waar, waarom ben je een begin ja. van je campagne zo... zo, zo ja, nou, het is toch zo? Heb je het niet begrepen? Nou, dat is een man die van zijn eigen, eigen koers afwijkt. Dat kan nee. je niet vaak genoeg nee, herhalen. Nee, maar Michael dat politiek. is gewoon niet zo. <lacht> nee, dat is niet zo. Je stond daar als enig te hameren op de begrotingsdiscipline. Nu zeg je, oh, we kunnen het ook wel loslaten. Nee. nee we nee. gaan naar de 0% in de 2058. Nee. Nou, maar niet dan. Nee, nee, we, dan we gaan zo, gaan zo, snel, zo snel als het maar kan. Ja. Alleen je moet, je moet wel jaar voor jaar, ik vind, je moet dat gewoon wel slim doen. Alleen oh, je moet en niet dom jezelf wat? vastleggen op het moet en het zal per se dat. Per stage zijn. En nee. kijk, als het moet van Brussel Turk, weet je, dan kun je het halen. Alleen de vraag is of je daar verstandig aan doet. Ik bedoel 1, en daarover, 1 miljard boete. Heb je het nou begrepen, ah, jongen, Die ik... sorry, ah. weet je. Als je dat soort drijfmiddelen moet gaan inzetten... dan ben je dus niet meer met elkaar in gesprek over wat nee. verstandig is. En wie gaat het in en dan? En tuurlijk, de, de manier waarop Nederland zich heeft opgesteld... de afgelopen uh, twee jaar maakt... Dat we, waarschijnlijk, uh, dat we waarschijnlijk niet onder die 3% uitkomen. Kijk, die kun je makkelijk realiseren. Dat is het probleem niet. Alleen je trekt wel geld uit de economie als je dat moet realiseren. En geld uit de economie trekken maakt... kost werkgelegenheid, maar kost vooral economisch herstel. En dus het zou wel eens kunnen dat als je nu meer geld uit de economie trekt, dat het langer duurt om naar die 0% toe te gaan. Dus ik vind dat je daar gewoon verstandig over moet nadenken. En dat je dus je niet altijd moet vastpinnen op dit soort regeltjes, regeltjes, regeltjes. Kijk, ja, dat was regeltjes. het probleem met die Zuid-Europese landen. Het was niet dat ze zich niet aan de 3% wilden houden. was dat ze hun begroting überhaupt niet op orde wilden brengen ja. in een fatsoenlijk tempo. Dus het maar mag ik toch even wat reconstrueren vlak voor één uur? Oh, ja hoor. Maar er is een andere reconstructie... Uh, oh. uh, uh, je ja, zijn van de reconstructies vanavond. Ja, we zijn heel erg van de reconstructies. Ja. Maar we moeten het snel doen, want Leo die, die, die, die popelt om dit te vragen. Nee, maar ik, het is heel dom dat je je boos maakt. Je maakt je net boos, dat, dan wint... Uh, ik maak me toch helemaal nergens boos. Maar het op, Waarom werd je ook zo hard aangepakt bij de werelduid door? Is je dat dan als rechter de man afgevraagd? Heb je, je daarover verbaasd? Ik, het is echt vraag uit mijn hart. Waarom werd je zo hard aangepakt volgens jou? E, dat weet ik niet. Heb je dat niet gevraagd na nou, afloop? Belachelijk vond ik het. Ja, geef het ja, me een Ja, ik mening. neem aan dat jij het niet verwacht had uh, nee, niet op deze manier. Nee, je ziet het ook de uitzending. Ik, ik zat me ook behoorlijk op tevreden. Ik, ja. me, en ik Kom, liep wel opfokken. Je op. en, en daardoor deed ik het zelf ook niet goed. Ja. Nou ja, jouw dus je, dat is wel Dat soort dingen je overkomt jezelf... je wel eens een keer. En dan ja. baal je van. Van de, de vara. Dus je je verwacht het dus niet. Heb je, de, heb je de afloop nog wel over gehad dan? De, a, achter Tuurlijk. de schermen. En wat zijn, wat zijn ze dan? Nou ja, kijk, kijk, ik denk dat niemand uiteindelijk blij mee was? Um, ja, ik weet het ook niet trouwens. Ja, dat ja. moet je aan hun vragen. Maar ik kan maar me, maar me ook... Als ik heel eerlijk ben, kan ik me er ook niet zo heel erg druk om maken. Want nou. ik vind eigenlijk dat... Um, um, je moet daar ook wel mee om kunnen gaan. En ik kon er op die dag, dag niet goed, goed mee, mee omgaan. Nee, maar weet je wat het vreemde is? Je, dus is als Felix Rotterberg, daar zit, zit, zit de oude Nelen over met, met zijn oude politiek. Dan mag hij kletsen en kletsen. En geen één kritische vraag van van nieuwkerk Komt er dus een nieuwe, frisse jonge gozer uit die partij. Die wil iets nieuws gaan doen. Die pist die af tot is zijn sokken. Dat slaat er helemaal nergens op? Het ja. lijkt wel alsof het uh... Nou, het, was voor mij, het was voor mij eigenlijk ook wel goed om het mee te maken, want ik wist meteen, maar je <laughs> ik wist meteen op welk podium je staat als je uh, partijleider ja, wil worden. En dan, dag. Nee, het was dan slopen. Nee, maar dan krijg je dus soms ook dit soort gesprekken. Ja, nou, daar, was, dan maar, moet je... maar, maar waarom het was, was dat slopen? Een... Waarom was dat nodig? Waar, waar kwam dat dan nou vandaan? Maar, I don't know. Jij ging er zitten en die vernieuwing die ging jou slopen. Dat was de bedoeling. Het kan ook zijn dat een bepaalde groepering binnen de PvdA dacht, hé, hey, gevaarlijk. Gevaarlijk landje. Ik ben niet zo van dat soort. Uh, samen de eens je niet? Nee. Nou, wij wel. Hoor. Nou, Want wij, gewoon... wij, weet je wie wij dingen die erachter is zit? Diederik Samson. Ja, die geef ik op, de... op dit moment even over onze <laughs> schuld. <van. laughs> ja! Ja, ja, ja, lekker makkelijk. Dat weet ik dan weer zeker van niet. <laughs> nee. nee, maar ik vond het wel vreemd. En ze zeiden ook door een verhaal dat er een expres een warme lamp op je kop was gezet. Dat je ging zweten. Is dat gelul? Ja, nee. Rutger heeft ook een keer die warme lamp gehad. En we hebben het er samen over gehad. Ja, het is echt schandelijk die lamp. Ja. Ja, die, die bestaat dus niet. <laughs> je bent bijna tegen een lamp gelopen daar. Die waren lamp bestond Je ging dus echt zweten. Ja, nee, weet je wat? Dat kwam omdat ik me... Als ik me echt heel erg ga opfokken... en dat gebeurde daar en ik was al heel erg hyper... ja, dan... Uh, dadelijk meer. Ja, wat zie je aan het doen, Leo? Dat is 16, 15. Oh, dat was het klokje. Dat kan ik toch niet zien. Dat zit er zo. Dan zit je zo. Dan zit je zo. Dan zit je zo. Dan zit je zo. Dan zit je zo. Dan zit je zo. Kijk, nu is het 5 seconden. Dan kan je zeggen. Tot zo bij de echte Janne. Nu het journaal van 1 uur. Oh, doe Godverdomme. Ja, dat doe doen we vaker. Tot zo.